Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gedelen opvang bieden. De kinderen van wie de ouders nu geen kindertoeslag ontvangen... krijgen een plaats aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Dat heeft minister Ascher van Sociale Zaken afgesproken met de gemeente. Nu is er niet voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar plaats. De gemeenten krijgen zes jaar de tijd om de opvang te regelen. De Belastingdienst blijft erbij dat die organisatie niet ten onrechte informatie heeft achtergehouden over een tipgever die gegevens verkocht over zwartspaarders. De identiteit kon niet worden bekendgemaakt vanwege veiligheidsredenen, zegt de fiscus. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de Belastingdienst de naam van de tipgever bekend moest maken. Maar die weigerde dat omdat er afspraken waren gemaakt over de anonimiteit. Nieuwsuur heeft documenten in handen waar het blijkt dat er juist geen garantie was gegeven. De oppositie heeft het kabinet om opheldering gevraagd. De islamitische rebellengroep Abu Sayyaf heeft op de Filipijnen een van zijn gijzelaars onthoofd. Volgens de autoriteiten is het slachtoffer de Canadese toerist John Richel, die vorig jaar september samen met drie anderen werd ontvoerd. Op het Filipijnse eiland Jolo werd vanmiddag een plastic zak gevonden met daarin een afgehakt hoofd. De Canadese premier Trudeau heeft de daad van Abu Sayyaf scherp veroordeeld.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 Het thema is Nothing to You. Dat is ook de titel van een hit van Sinead O'Connor, die door Prince is geschreven. Het weer, de buien nemen af. De temperatuur kan in het Nederland dalen tot het vriespunt. Morgen opnieuw buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 8 graden. Op Koningsdag iets minder buien en dan wordt het 9 graden. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Wanneer er gibt, gibt er viel